Drie uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Spijkenisse heeft de politie een dader van een straatroof gepakt... na het lossen van twee waarschuwingsschoten. Een voorbijganger werd rond half twee nacht op straat... door twee mensen beroofd onder bedreiging van een mes. De daders renden elke andere kant op. De politie was snel ter plaatse, achtervolgde een van de twee... en schoot daarbij in de lucht. Pas na een tweede waarschuwingsschot gaf de man zich over. De andere dader is nog voortvluchtig. In de Amerikaanse staat Illinois heeft een man 28 jaar celstraf gekregen... omdat hij van plan was een gerechtsgebouw op te blazen. De man van 31 werd in 2009 opgepakt... omdat hij contact had gehad met een undercover-agent... die zich voordeed als lid van Al-Qaeda. De man had een busje vol nepexplosieven voor het gebouw... in de stad Springfield geparkeerd... en wilde die daarna via zijn mobieltje tot ontploffing brengen. De veroordeelde is een autochtone Amerikaan... die een islamitische naam had aangenomen. In de rechtbank heeft hij de poging tot de bomaanslag toegegeven. De Vlaamse schrijver Yves Petrie heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen... voor zijn boek De Maagd Marino. De jury roemde Petrie om zijn schitterende stijl. De roman is gebaseerd op het waargebeurde verhaal... over een kannibaal en zijn vrijwillige slachtoffer. Volgens juryvoorzitter Philip Frederiks waren er weinig uitschieters... onder alle romans die het afgelopen jaar zijn uitgekomen. Op de shortlist stonden andere Arno Arnon Grunberg en Adriaan van Dis... De Libresprijs wordt elk jaar uitgereikt voor de beste Nederlandstalige roman. Winnaar Yves Petri krijgt een bedrag van 50.000 euro. De ploeg van de omgekomen wielrenner Weiland heeft besloten door te gaan met de Ronde van Italië. De Belgische renner van 26 kwam gistermiddag dodelijk ten val bij een steile afdaling in de derde etappe van de Giro. Voordat vandaag de vierde etappe in Genua begint zal een minuut stilte worden gehouden om Weiland te herdenken.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 nacht, van harte welkom in uur 2 van de Nacht op 1, waarin we vannacht uh, praten over uh, vooroordelen. Ja, vooroordelen, dat, dat, er zijn heel veel vooroordelen en er zijn ook wel grappige vooroordelen. Bijvoorbeeld dat, uh, dat vrouwen niet auto kunnen rijden, dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Dat is dan gewoon een grapje wat gemaakt wordt. En uh, er zijn natuurlijk ook vooroordelen die, die eigenlijk minder fijn zijn. Die hebben gewoon ook te maken met discriminatie. Bijvoorbeeld dat vluchtelingen profiteurs zijn. Of bijvoorbeeld dat mensen met een beperking zielig zijn. Nou, dat, dat hoeft natuurlijk altijd helemaal niet zo te zijn. Nou, over die vooroordelen, uh, daar gaan we vannacht, uh, vooroordelen gaan we vannacht over praten. En u kunt ook vooroordelen gewoon wegnemen vanavond. Dat, dat is eigenlijk wel mooi als dat, uh, dat zou kunnen. Zoals we bijvoorbeeld aan het begin van het uur al een vooroordeel weggenomen over um, oudere mensen, bijvoorbeeld boven de 45 jaar, uh, dat die duurder zijn. Uh, op, met het werk, ze zijn minder productief, vaker ziek. Dat het ook uit onderzoek dus ook blijkt helemaal niet zo te zijn. Daar praten we vannacht over en ik heb nu aan de telefoon uh, Tina, goedenacht. Ja, goeienavond. Of goeienacht, ja. Uh, nou, weet je, wat mij gebeurd is, ik sta in Amsterdam op de zwarte lijst bij de gemeente. En welke instantie ik ook wel, ja, ik, want ik ben door Amsterdam ben ik voor gek verklaard. Dat weet je wel, dat ik ben 26 april, 78 jaar geworden, ja. Mm -hmm. En op 27 april word ik door vijf politieagenten in mijn nachtboom in een busje gezongen, ja, omdat ik gek ben. Kunt u dat voorstellen dat dat gebeurt hier in Amsterdam? Nou ja, dat, dat, dat, ja volgens mij gebeurt het niet alleen in Amsterdam, volgens mij gebeurt het overal. Maar um, u, u, u, u bent er, als ik het zo hoor, boos over? Nou, boos. Ik ben er verdrietig over. Ja. Kijk. Ze zijn er al vijf jaar mee bezig, maar om, en ik hoor altijd naar jullie programma, maar ik, ik, ik, ik bemoei me er nooit mee. Maar dit gaat toch wel alles te, alles te buiten. Maar, maar wat, wat, wat, was de, wat was de reden dan, mevrouw, dat ze u, dat ze u hebben meegenomen in uw Nachtjapon? Nou, om, omdat ze me... Uh, uh... En daar ging de verbinding, helaas. We waren net bij het verhaal van, van de nachtjapon, maar uh, de verbinding is uh, opeens weg, helaas. Dus we gaan uh, verder met, uh, met muziek in de nacht opeen. En dit is ook wel een plaat, wat ook al heeft te maken met, uh, met vooroordelen. Een hele mo mooie plaat uit 1972 van Paul Simon.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 hier, en Koolio, daarom bij de en Julio dan bij de schoolyards. Paul Simon, de plaat het 1972. de is in gezegd van, van Albert Einstein. Het is gemakkelijker een atoom te splitsen dan een vooroordeel weg te nemen. En over die vooroordelen, daar praten we vanavond over. Want over welk vooroordeel heeft u zich nou echt in het leven enorm verbaasd? Dat u echt nog dacht van ja, dat het nog steeds gewoon een vooroordeel is. Dat het nog steeds gedacht wordt dat... Uh, Zo'n kijk is op dat onderwerp of op die situatie dat het in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo blijkt te zijn. U kunt erover bellen met de telefoonnummer 0800 1121. Dat is 0800 1121. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say?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 All in necessities Ask Mrs. Wash to feed the cat Call and latte Tell him that I'm going home Where my people live I need a little bit of happiness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 Jonathan, Jeremiah in de Nacht op één met Happiness. En ik ga praten met uh, Rob. Goeienacht Rob. Goeienacht. Zou je de radio iets zachter kunnen zetten? Jazeker, ik kan hem ook wel uitzetten. Heel graag. Rob, jij komt uit Groningen? Ja, dat klopt. Tenminste uit Scheem, ja, maar dat is in de buurt van Groningen. En je wil het juist even over Groningen hebben in het algemeen? Ja, dat klopt. Toen ik tien jaar geleden naar Groningen zou gaan verhuizen... ...dan werd ik verklaard van, ja, Groningers, die zijn stug. En er zijn boeren en daar ken je niks mee. Nou, dat is uh, absoluut niet waar. Waarom is dat niet waar? Ja, ja, ik heb er nou uh, tien jaar ervaring mee en dat zijn uh, hele beste lui. Dus, ja, ik, ik ken dat vooroordeel, kan ik absoluut niet bevestigen. En, en, en uh, waar woon je eerst dan? Welk deel van het land? Uh, eerst woonde ik in Brabant. En daar wordt altijd gezegd, die Groningers, dat, dat zijn gewoon maar sture mensen. Die, die praten nou, dat, niet zo. Dat werd mij wel voor de voeten gegooid, absoluut. En ja, zegt Brabant, het is heel gasvrij. Daar is niks mis mee. En dat is hier misschien ietsjes minder in Groningen. Maar dat ze stug zijn en dat we boeren zijn, dat is, dat is, dat is, dat is klinklare onzin. Ja. En, en waar blijkt het dan uit dat, dat ze niet stug zijn? Want ik bedoel, je woont nu ergens in Groningen, in een, waarschijnlijk niet echt in een heel grote... grote... Grote plaats. Nee, ik, woon, ik woon in het Olde Amt. dat is uh, vlakbij de Blauwe Stad. Daar is, is nogal eens een keertje wat over te doen geweest. Ja, waar blijkt het uit dat ze niet, niet stug zijn als je uh, gewoon de mens normaal behandelt... zoals je zelf ook behandeld wil worden, dan, dan krijg je gewoon dezelfde respons terug. Ja. En absoluut niks, niks raars. Nooit een keer. J jij ging naar nou wonen en je voelde je gewoon thuis? Je voelde je ja. gewoon welkom? Ja, absoluut. Ja hoor, absoluut. En er was niks te merken van de stugheid? Nee, je, gaat goed. je hebt altijd wel mensen erbij waarvan je zegt van die zijn uh, zeg, stugger als, als anders. Maar god, die heb je in ons ook en die heb je in medemblik ook. En die heb je, die heb je denk ik overal in Nederland. Maar gewoon door de mand genomen. Uh, diegene die je aanspreekt krijg je gewoon een normaal antwoord. En als je er s'avonds mee op visite gaat is het gewoon gezellig. En dan is er absoluut niks van te merken dat dat uh, andere mensen zouden zijn als de Brabanders ja Zijn er bij jou nog meer vooroordelen waarvan je zegt... Van, nou dat is ook echt zoiets waarvan ik dacht van jonge, jonge, jonge... dat, dat, dat wist ik ook niet dat dat zo, zo ernstig was... dat het zo erg en zo'n vooroordeel. Uh, ja, ik heb misschien wel een vooroordeel die uh, wel gevoelig ligt. Ik heb zelf een paar jaar bij de marine gevaren... en daar werd er op een gegeven moment geroepen van... er willen uh, ook dames bij de marine gaan varen. Nou ja, goed daar heb ik dus wel het vooroordeel bij. Dat is mijn ervaring... Dat heb ik liever niet. Vrouwen op zee met een grote bemanning, dat, dat wordt niks. Maar oh. goed, dat is een vooroordeel die ligt uh, ge gevoelig. Dat, dat, dat wordt niks in de zin van dat ze uh, het mannelijk personeel kunnen afleiden... of dat ze gewoon niet zo uh, sterk genoeg zijn? Nou, nee, dus, natuurlijk zijn ze sterk genoeg en ook slim genoeg. Maar ik, ik vind persoonlijk dat je uh, vrouwen op zee... dat is niet verstandig als je een hoop mannen bij elkaar hebt... en dan gooi je een, een, een, een klein gedeelte aan vrouwen bij... Dat haantjesgedrag van de heren. En, en nee, de, ik zie het persoonlijk als, een, uh, als geen succes. Nee, maar goed, je, je hebt bij de marine gewerkt, zeg je dus? Dat klopt. Uh, maar de, de, de, bij de marine zelf denken ze er toch anders over? Want dat ja, ja voor ja, Maar goed, ja. dat is dus een voordeel van mij. Waarvan ja, ja. ik zeg van, nou, uh, die durf ik best in de wereld te gooien. En daar zullen heel veel mensen niet mee eens zijn. Maar goed... Ik heb het aan de lijf ondervonden dat ik, ik denk daar echt heel anders over. Ja, maar dus het is ook niet zo doordat je er ook echt gewerkt hebt, terwijl je het, je hebt het meegemaakt hebt, is het niet veranderd eigenlijk, het voordeel. Nee, dat echt... is zeker niet veranderd. Ja. Nee, nee, zeker niet. En dat is zelfs nog dusdanig dat als, als ze tegen mij nu zeggen van ik zit nou in ploegendienst, op dit moment werk ik ook. Mm -hmm. eh, zou jij vrouwen in de ploegendienst bij willen hebben? Liever niet. Want? Waarom niet? Uh, ja, waarom niet? De, de sfeer is, denk ik, anders als, uh, als de heren onderling. Je bent vrijer in je uitingen, je bent, uh, denk ik, wat vrijer in, in uitspraken die je anders misschien niet zou doen. Jij ja, vindt het gewoon leuk om even s'nachts met de, de mannelijke collega's gewoon even echt mannenpraat te doen? Nou ja, goed, zozeer mannenpraat, maar gewoon dat ik niet op mijn taal hoef te letten van uh, dat er iemand gechoqueerd kan zijn. dat uh, Ik mag graag raak uitspraken doen. Ja. Ja, en als er dan uh, als geschokkeerd, uh, beledigend en dat soort dingen beantwoord wordt van... Uh, nou, dat kan je niet maken. Ja, nou, dat, daar zit ik inderdaad niet op te wachten. Nee, dat je dan aan het einde van de, van de nachtdienst nog even een gesprekje met je collega moet hebben van... joh, waarom ben je zo zachtgereinig? Ja, of met mijn wachtchef. Kijk, en dat uh, heb ik zoiets van, nou, wij nee, bespaar me die moeite als het aan mijn zicht. <lacht> ja, ja. Liever niet. Ja, ja. Dus als jij ook... Uh, want want wat, wat voor werk doe je als ik vraag mag? Uh, ik ben procesoperator bij uh, Axo Zout in Delft-Zeil. Ja. ja, goed, dat, dat, dat zou heel best door vrouwen gedaan kunnen worden. Dat, dat is geen zwaar werk, maar ja, nee, liever niet. Nee, Maar, maar zijn ze er wel? Heb je wel vrouwelijke collega's? Of er uh, ook gewoon... Nee, ik heb geen vrouwelijke collega's, nee. nee. nee. Dus uh, ook al word jij ooit leidinggevende, dan, dan weet ik wel dat dat niet gaat gebeuren, denk ik. Oh, nee, daar heb ik niks over te melden. Nee, want Er zijn altijd baasjes daarboven en die ja, okay. hebben toch andere meningen. Ja, ja, ja. Rob, ik vond het leuk om even met je te spreken... over de marine en over het werk wat je nu doet. Prima. Bedankt voor het bellen en werk ze nog. Goeienacht. Ja, graag gedaan. Ja, bedankt. Doeg. Dag. Ik ga naar Jaap. Goeienacht. Hallo. Jaap, en ja. nog heel veel terug het vorige gesprek. Het vooroordeel over Groningen. Was dat bij, vooroordeel was dat bij jou bekend? Uh, ja, nou, die meer uh, heeft een situatie... verkeerd en verkeerd een situatie... waar ik zelf ook geregeld ben geweest. Want ik, heb, uh, ik ben ook geïmmigreerd... Ge in, uh, in Groningen, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ik ben opgegroeid in, in Azië uh, in, uh, tot mijn vijftiende, op verschillende plaatsen. En daarna ben ik naar Nederland geweest en onder andere Nederland. En uh, in Groningen, ik heb ook op verschillende plaatsen in Nederland uh, heb ik gewoond. En in Groningen heb ik het juist het meest plezier gehad van alle uh, regio's in Nederland. Dus wat uh, die meneer vertelde, uh, dat die Groningers helemaal niet zo stug zijn, daar ben ik het wel mee eens. Ja, want, want, want dat vind ik wel even leuk om te horen. Van, wanneer hoorde je dat dan? Of wanneer kreeg je dat soort indrukken dan dat mensen daar zo over dachten? Dat ze zo'n vooroordeel hadden van: nou ja, ga je wel in Groningen wonen? Nou, ik, uh, ik, kwam, ik kwam toen ik in Nederland kwam, uh, dat was in de eerste plaats voor het uh, studeren, uh, kwam ik eerst in Nijmegen en toen, hmm. uh, ja, door allerlei omstandigheden kwam ik dan uiteindelijk naar Gizal, naar Groningen gaan. En ik was ook al in Amsterdam geweest. En toen, ja, zeiden ze: ja, dan ga je naar die boeren toe en uh, dat, soort, dat soort opmerkingen kreeg okay. je dan inderdaad, ja. Yeah. Na ja. uh, nou, het heel typische uh, zo, ja, opmerking van stedelingen, die dachten dat, uh, dat ze gewoon eigenlijk maar een soort uh, ja, inboelingen waren of zo. Ja, want dat is het denk ik ook vooral, hè, vooral de, van de mensen in de omgeving waar je dan verkeert, uh, dat daar dan heel anders naar gekeken wordt. Ja, nou dat is, dat is ook wat ik tegen jouw uh, medewerker op, over de telefoon zei. Van, wat mij het meest opvalt aan vooroordelen is de kracht waarmee mensen hun vooroordeel proberen te bevestigen, te be be proberen te beargumenteren. En dat zag je bijvoorbeeld net weer bij die meneer over de marine. Uh, ik ben toevallig in mijn dienst uit marineofficier geweest. Oh, wel heel toevallig. Ja. ja, heel toevallig inderdaad. En ik ben wel degelijk voor uh, de aanwezigheid van vrouwen, maar het heeft natuurlijk wel bepaalde beperkingen. Maar dus dat, zie je, dat zie je eigenlijk uh, overal. Uh, ik heb ook in mijn, uh, mijn werk wat ik uh, naar de heb gehad... ...ben ik geregeld in situaties gekomen waarbij vrouwen bijvoorbeeld uh, zo langzamerhand uh, onder andere managersposities uh, gingen innemen. Mm -hmm. uh, dat waren dan situaties die vroeger ondenkbaar waren, hè, in, in 20, 30 jaar geleden. Uh, en dat is dan aan het veranderen en je ziet dat dat wel degelijk ook bepaalde voordelen, bepaalde voordelen heeft... Yeah, yeah. Uh, ik herinner, me, ik herinner me eventjes aan de crisissituatie, de, de, de, de, de, de financiële crisis. Toen werd er ineens gezegd van ja, we moeten vrouwen hebben in de, in de top van de banken, want dan zouden we die ellende niet hebben gehad. Ja, dus dat is een heel... En daar ging weer een, een verbinding helaas weg. Dat was de verbinding met, uh, met Jaap, die je dus over had. Uh, vrouwen die dus, uh, topposities bekleden, onder andere binnen de banken. Um, we gaan uh, naar muziek, maar u kunt uiteraard natuurlijk ook bellen... tijdens de mooie muziek die gaat, uh, gaat dus draaien zometeen. Uh, u kunt meepraten dan over het onderwerp waar we het over hebben vannacht. En dat zijn vooroordelen. Welk vooroordeel? Uh, ja zou u willen wegnemen bijvoorbeeld of waar heeft u zich over verbaasd over een vooroordeel wat u altijd in uw omgeving hoorde totdat u op dat moment uh, naar, bijvoorbeeld naar die plek toe ging of bepaalde mensen tegenkwam en dat het vooroordeel helemaal niet waar bleek te zijn. Uh, u kunt bellen 0800 1121 dat is 0800 1121. Gaan we naar muziek van The Stranglers. Dit is Always the Sun. The same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? 1986, The Stranglers en Always the Sun, in de Nacht op een. Maar we praten vannacht over vooroordelen. En aan de telefoon heb ik nog even, Jaap, ik heb net met jou even gesproken over onder andere uh, Groningen. Want daar ben je ook ja. komen wonen, vanuit Azië eerst ja. en toen in Groningen. We hebben het even gehad over je marine uh, uh, tijd. Ja, nou, dat was gewoon al En Dan krijg je ook een verlengde... Uh... ...verlengde periode krijg je dan. Precies, ja. Maar uh, ik heb daar uh, toch wel aan... Uh, ...daaraan, maar ook aan andere dingen heb ik toch wel degelijk overgehouden... ...dat het heel zinvol zou zijn om vrouwen wel degelijk... Uh, ...het heeft natuurlijk wel bepaalde beperkingen. Je kan uh, vrouwen niet, niet, niet altijd voor fysieke dingen gebruiken bijvoorbeeld. Je, ziet, je zal een vrouw niet gauw een, een kabeltros uh, zien hanteren... Mm -hmm. uh, maar of, ja, er zijn een heleboel dingen die ze wel kunnen. En, ja. en waar, ze, waar ze misschien wel eens beter in kunnen functioneren dan mannen. Is dat ook een stukje, stukje tijdgeest denk je, wat meespeelt? Ja, zeker. Ik heb er net ook dat voorbeeld nog. Ik weet nog of dat er nog overgekomen is over de radio. Ja, over maar de banken. Vroeger, en, vroeger en toen viel de, de verbinding weg. De banken. Ja, dat ja. was vroeger. Ja, uh, uh, toen was het ineens zo... dat ja, als er maar vrouwen in de top van de banken zouden zitten... dan zou je die ellende niet hebben gehad. Nee. Nou, dat is natuurlijk ook overdreven. Maar er zit wel iets in... He, er zit echt wel, er is geen, het is niet alleen maar onzin. Maar een ander ding wat ik nog, nog wel even zou willen opmerken is het verschil tussen theorie en praktijk. We die manier, die je hoorde die meneer, die timmelman waarschijnlijk, over zeggen van ja, die managers die weten niets van de praktijk. Dat is ook vaak zo. Alleen, ik plaats in zo'n geval wel eens een tegenvraag. Zo van, stel je nou eens voor dat je ernstig ziek bent, ga je dan naar een verpleegster? Of ga je naar een specialist, naar een medisch specialist? Nou, dan is het antwoord heel duidelijk. Dan ga je niet naar die medisch specialist. Ja. Maar die medisch specialist heeft natuurlijk ook die verpleger nodig. Ja. En zo is het met een manager ook. In een beetje groot bedrijf, uh, zeker bij multinationals heb je dat, maar ook bij middelgrote bedrijven, heb je eenvoudig managers nodig. Mm -hmm. uh, het nadeel ervan is dat ze inderdaad de praktijk niet altijd kennen. Meestal niet. Maar dan zie je ook weer dat het elkaar moet aanvullen. Ik ben oorspronkelijk, heb ik uh, uh, heb natuurkunde gestudeerd en aan, de, aan de Technische Universiteit. Dus ik, was, ik ben natuurkundige ingenieur van huis van uit. Mm -hmm. Maar toen ik studeerde, toen werd er gezegd van ja, wij moeten veel meer managers hebben. Want daarom zijn ze in de Verenigde Staten veel verder dan wij. En dan zie je dat wij veel meer managers hebben dan ingenieurs. Nou hebben we, nu hebben we een tekort aan ingenieurs. En dan nou krijg je het omgekeerde. Ja, dus wat op de studie werd gezegd, dan zie je eigenlijk nu van, ja, maar we hebben ook de ingenieurs nodig. Ja, precies. Ja. Nou wordt er gezegd, we hebben veel meer ingenieurs nodig. Ja. Het, is, het is gewoon, het is, het is goed om je te realiseren dat zo gauw je denkt van, het is zo, dan om eens de zaak om te keren, om 180 graden om te draaien en te vragen, is misschien het tegendeel wel waar. Ja. Of een beetje waar, of onder bepaalde omstandigheden waar. Precies, want het is vaak ook dus, ja, eigenlijk altijd is er ja. eigenlijk een voordeel, als aangeleerd hè? Ja. ja. En uh, mijn, mijn, mijn eigen de truc die voor mezelf toepast bij dit soort dingen is altijd om het, om het tegendeel te overdenken. Wat zou het nou, wat zou nou. Wat, wat zouden nou de voordelen kunnen zijn? zijn of? Als je precies het tegendeel zou denken. Ja. Als je bijvoorbeeld een Groninger zou zijn, je zou het over Amsterdam denken bijvoorbeeld. Of, over, of, je, zou, of je, bent een, je bent een christen en je gaat het over islamieten denken. Ja, ja. Dat, soort, dat soort dingen. Ja. Dus eigenlijk zeg je hier ook mee van, uh, nou wat voor vooroordeel je op he ook hebt. Uh, ga dus onderzoeken en desnoods uh, ga er even tussenin staan een dag. Of... Ja, ja. ja, ja. Ik, bedoel, ik ben natuurlijk uh, wat dat betreft een beetje... Uh, uh, begunstigd, omdat ik in Azië in verschillende plaatsen heb gewoond. In Indonesië en in Bangladesh en in, in, in India. Maar dan zie je ook dat die mensen daar in wezen niet zo gek veranderd zijn dan dat ze, dat ze hier zijn. En ja, ze hebben natuurlijk een andere cultuur uh, door de historische ontwikkeling en dat en dergelijke. Maar om alle wezenlijke dingen zijn er nooit zo erg veel verschillen tussen mensen. Nee, nee. Leuk om even te horen, Jaap, uh, dit inkijkje nee. van jou. Ik wil, ik wil je bedanken voor je bijdrage en een goede nacht. Ja. Ik ga naar Ineke. Goedenacht. Hallo. Je bent werkzaam in de verpleging. Ja, ik ben nu ook aan het werk. En we hebben al uh, meerdere uh, onderwerpen, of in ieder geval meerdere invalshoeken gehoord over de verpleging. Jij wilde er ook nog wat over uh, vertellen uit ja. jouw ervaringen. Nou, ik ben het volkomen met de vorige spreker eens. Mensen vooroordelen heel, va veel, heel vaak mensen. In de verpleging werk je dat ook zo. Ik heb in de psychiatrie gewerkt en in de ik heb aan verschillende facetten van de gezondheidszorg gewerkt. Maar uh, het is zo als uh, bijvoorbeeld bij een psychiatrisch patiënt... die zich wat onhandig gedraagt. Dan uh, als je dan bijvoorbeeld kleding gaat kopen... dan gaan de, uh, de, de verkopers gaan het woord tot jou richten, tot mij richten... in plaats van naar de, naar de cliënt. En dan had ik dus altijd de neiging, dan draaide ik me gewoon om... en ik dacht van uh, bekijk het maar, hè. Degene die uh, kleren nodig heeft, is degene die, die hier naast me staat. Ja, en die misschien ook al een keuze daarin kan maken. Dat ja, gewoon heel die goed. kan zijn eigen keuzes wel maken. Ja. Daar heb ik niks over te vertellen. Dus jij merkt heel erg dat er heel anders tegen zo'n persoon aangekeken werd als je daarom ja, al binnenkwam. Ja, en ook als mensen, zodra ze in een rolstoel belanden, ook al zijn ze geestelijk hartstikke gezond, worden ze behandeld als, als uh, nou, niet meer uh, kundig. Mm -hmm. He, en uh, dat soort uh, dingen maakt me, heeft me in mijn hele leven wel verdrietig gemaakt. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, waar, waar zou dat dan vandaan komen bij de, bijvoorbeeld de, de situatie in de winkel? Dat, nou, de, de, mensen die, uh, die proberen niet meer te luisteren. Weet je het ook niet dat het een beetje eng is misschien? Of een beetje ja, toch mensen, het, het, het onbekende? Mensen zijn een beetje bangig. Ja. Bangig aangelegd. Maar ja, goed, uh, dat heb ik, daar heb ik, had ik dus nooit een boodschap aan. Ik bedoel... Uh, zij zijn verkoper van kleren, dus zij moeten zich ook van hun taak kwijten. Mm -hmm. Iedereen heeft een taak in het leven. Ja, maar je hebt, je hebt dus vaak gewoon gemerkt dat, dat, er, dat, er, dat er anders uh, een soort situatie zich voordeed uh, ja. die ook anders kon. Ja, en als mensen doorvragen, dan worden ze gauw betiteld als zeurpieten. Ja, ja. Hè? Huh? De, de, de, dus dat is een vooroordeel. Heb, heb je er nog eentje die je zo kan, kan, kan benoemen? Een vooroordeel waarvan je zegt: ja, dat is ook echt. In de ja, uh, wat ik ook meemaak, dus ik ben, nu, uh, ben dus nu zelf, zelf 65 en ik ben nog aan het werk, hè? Ja. En dan zijn de collega's die, uh, die naderen de 60. En zeggen: ja, God, en ik ben zo meteen 60 en ik hou ermee op en ik kan het allemaal niet aan. Ik denk: ja, vroeger werkte mensen tot 80, 85. Dat was de gewoonste zaak van de wereld. Hè? ja en dus dus dat, dat de leeftijd nu uh, dat het eigenlijk nu wel heel flexibel allemaal is ja het is allemaal heel flexibel en mensen die schijnen dat allemaal nou in één keer te denken van nou, God, als je zestig bent dan ben je dan is het op met het werken, dan ben je niet meer capabel. Ja. Ja, dat, en, dat, want in het begin van de uur hebben we het er ook over gehad... dat arbeidskrachten boven de 45 duurder zijn, minder productief, uh, vaker ziek. Nou, uh, dat dat, Daar is een gesprek over geweest. Ja. En hoe, hoe, zie, hoe zie je dat op je werk met jongere collega's? Kijken die ook anders tegen, tegen jou aan, omdat jij dus veel ervaring hebt en ouder bent? Nee, dus die, uh, ik merk het zelf dus uh, dat, uh, dat ik enorm gewaardeerd word. Omdat ik heel veel ervaring heb. Okay. Ik werk nu in de thuiszorg. En uh, ja, ik merk dat ze zeggen van ervaren krachten, op jou kunnen we rekenen. Ja, dus het is niet zo dat ze denken, nou, je bent wat ouder, doe maar rustig aan. Ik zal het wel doen. Ja, hoor, we helemaal we doen. Nee, helemaal niet. Ik werk er vol 100% mee. Ik werk nog uh, 24 uur per week. Ja. En nou, dan is... in nachtzorg, hè? drie nachten per week. Ja, dat, dat lijkt me best nog wel pittig, of niet? Dat is best wel pittig, ja. ja. De ene nacht is wel drukker dan de andere nacht, maar mm -hmm. hè, dat is wisselend. Ja, maar ik merk wel dat je er nog wel, eh, ondanks alle vooroordelen die er zijn in de zorg, dat je er nog wel daar best nog enthousiast van, van Ik ben nog steeds wel. enthousiast, ja. ja. Oh. En dan denk ik bij mezelf, ja, waarom zou ik stoppen? Ja, je vindt het gewoon heel leuk, ja. Waarom, ja. waarom zou je stoppen? Ja, mijn baas vindt het ook goed, dus die, heeft het ook, die vindt het ook prima. Die heeft mij ook een contract aangeboden, dus... Ja. He, waarom zou ik in Gosnaam Stoppen? Vroeger waren de mensen die werkten op het land tot ze tachtigste tot ze erbij bij neervielen. dan mag ik dat tegenwoordig niet meer. hebben. Dus als het in jou ligt, dan uh, werk je op je tachtigste nog in de verpleging. Als, de, als het allemaal kan. <laughs> dat weet ik niet. Nee. Dat ligt natuurlijk aan de mobiliteit en aan mijn geest. Ja, ja, ja. ja. He, daar kan ik niet vooruit zien. Ja. Nou, leuk om even te horen hoe je daar tegenaan kijkt, Ineke. Oké. Okay. Bedankt voor het bellen en, okay. uh, en werken ze nog een, deze nacht. Prettige dag dan, hè? Dank je wel. Dag. Hoi. U kunt meepraten over het onderwerp vooroordelen. Welk vooroordeel zou u nou bijvoorbeeld willen wegnemen? De, ja, een vooroordeel kan natuurlijk heel onschuldig zijn... maar het kan bijvoorbeeld ook heel vernederend zijn. Heeft u bepaalde vooroordelen die u meegemaakt heeft... bijvoorbeeld uh, privé of in uw werk of ja, in familiekring? U kunt uh, bellen met 0800-1121. Dat is 0800-1121. Maar u kunt natuurlijk ook mailen naar nacht.eo.nl. No. Frasier in de nacht op een en Jack de Carrick. We praten vannacht over, uh, over vooroordelen en nou, toch al uh, nou, ve veel gehoorde uh, noot zeg maar, in de mail nacht.eo.nl is um, ja, wat, wat er net ook al gezegd werd, van dit soort, bij dit soort onderwerpen moet je het altijd even relativeren, moet het altijd even omdraaien bij vooroordelen, hoe is het als je het even zeg maar 180 graden omdraait. Dat is wel, wel le leuk om te zien de reacties die binnenkomen via nacht@eo.nl. U kunt erover meepraten, ook telefonisch. Dat kan via 0800-1121. Dat is 0800 1121. U kunt bijvoorbeeld nog ja, tot vier uur een vooroordeel wegnemen. Als u zegt van, nou ja, dit is wat we bijvoorbeeld net hebben gehad, het eerste begin van dit uur dat Groningen stug zijn. Nou, uiteindelijk blijkt dat dus helemaal niet zo te zijn. Um, heeft u bijvoorbeeld een, een andere ervaring met een vooroordeel uh, die u meemaakt binnen familiekring of nou, in het buitenland waarvan u zegt, nou, ik dacht dat bijvoorbeeld Italianen, ik noem maar wat. Um, u kunt erover bellen, 0800 1121. Ik ben heel erg benieuwd, 0800 1121. me. Mm -hmm. Prachtige pianoklanken van Coldplay worden last. En ja, dit is eigenlijk dan een piano uitvoering Zo zeg ik het maar eventjes. Want op het album staat eigenlijk origineel een versie. Uh, ook hetzelfde nummer eigenlijk, maar dan met rapper JC erbij. En in de nacht op opeende ga ik praten met Martijn. Goeienacht. Goeienacht, Martijn uit Helmond. Dag Martijn. ik uh, ja ik, uh, Je hoort wel eens het vooroordeel over dat Belgen dom zijn. Ja. Yeah. Nou, ik vind dat totaal niet. Ik, uh, ja, ik werk voor, voor een Belgische transportfirma. Ik werk in België, vlak over de grens. Mm -hmm. en, uh, ja, mijn ervaring is dat uh, je juist met Belgen best wel goed kan praten. En vergeleken uh, ook met Nederlanders, beter eigenlijk... Uh, onderwerpen uh, dieper op onderwerpen in kan gaan en zelfs een beetje kan filosoferen over dingen. Ze zijn wat sentimenteler. Oh, op wat voor onderwerpen dan, bijvoorbeeld? Nou ja, het kan van, over van alles en nog wat gaan. Over politiek, over uh, privéleven, maar ze zijn veel slimmer dan je denkt. En ik, ik vind ook dat ze. Uh, ge... ...zich wat beter over het algemeen dan... ...kijk, ze zijn, ze zijn niet allemaal hetzelfde... Nederlanders zijn ook niet allemaal hetzelfde... ...maar over het algemeen heb ik het ook het idee... ...dat ze zich soms beter kunnen inleven in mensen... ...dus het inlevingsvermogen... Mm -hmm. ...soms heb ik het idee dat ze zijn wat zachter van karakter ook... Dus ze, zijn, ...ze zijn wel wat bescheidener ook... Hè? ...want Nederlanders over het algemeen zijn Nederlanders meer... We hebben de neiging om wat meer op te scheppen. Of wat meer. Hè, een, een woordje klaar te hebben. Belgen stel, stellen zich over het algemeen wat bescheidener op. En dat vind ik ook wel prettig aan Belgen. Ja. Maar Ze zijn veel slimmer dan je zou denken. Het ja. is toch wel een beetje. Ook in Nederland wel een beetje een, een cultuurding eigenlijk. Hè? Dat, dat Belgen dom zijn. Dat is er gewoon ooit een keer. Ik weet niet wanneer. Maar het is ooit. Is dat soort heel. Nou ja, groot geworden niet. Maar het is wel een beetje. Eigenlijk, als je mensen het vraagt, dan weet ze eigenlijk bijna weet iedereen wel een mopje over België ook, hè? Ja, ik snap ook niet waar dat vandaan komt. Maar ja, ik heb ook ik heb een Belgische kameraad. Toen ik nog niet in België werkte, toen, had ik al, toen ging ik wel eens in België op stap. Op, de, op zondagavond tot de maandagochtend heb je dus zo'n dancing. Dat ik een goede maat van mij leren kennen, dus in België. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik ben, uh, nou al kom ik als het een jaar of vijf komt bij hem thuis en uh, heb ik zeg maar een hele Belgische vriendenkring ook opgebouwd. En uh, ja, ik heb de Belgen door hem ook veel beter leren kennen en ik, ja, ik, ze zijn eigenlijk uh, hele zacht. Het punt is ook dat ze soms een beetje te, te goed van karakter zijn. Ja. Ja. Dus aardig. Okay. Dat, ze, dat ze zichzelf, dat ze eigenlijk, ik zeg, soms zeg ik wel eens tegen mijn kameraad, je moet wat beter voor je eigen opkomen, want je bent soms ja, te goed. Is hij zo, is is, zo goedig dan? Ja, het is, met ja. Nederlanders heb ik, die, die, die zijn, Nederlanders hebben van nature een grotere mond. Hm. En Belgen zijn be, bescheiden en natuurlijk, je hebt ook, alle oh, Belgen met een grote mond natuurlijk, die heb je er ook wel bij zitten, maar het is over de, en, ja, en, en ze zijn veel slimmer dan je denkt. Ja, maar Martijn, waar denk je dan dat het vooroordeel vandaan komt... dan dat Belgen dom zijn? Heb je niet enig idee? Ja, geen flauw idee. Ik heb het fijn fout ook altijd op. Je hoort overal, dat Nederlanders een beetje denigrerend doen over België. Misschien, ik, ik er zijn ook meest, meestal de Nederlanders van boven de rivieren, hoor, denk ik. Want in Brabant uh, hoor je het al minder, dat, ze, uh, want daar zijn ze al meer gewend met België om te gaan. Natuurlijk ja. omdat het dichter bij België ligt. Ja. En nou, uh, over de voordelen die mensen hebben over Engelsen, daar ben ik het dan wel weer mee eens. Want daar stoor ik mij altijd mateloos aan als we ergens op vakantie zijn aan Engelse toeristen. Ja, dus dus dat, voor, oh. dat, dat wil je dan even bevestigen? Dus dat de Belgen dom zijn dat niet? Maar... Wel, nee, nee. nee dat, ik weet niet of jij, dat, of, jij dat, uh, of jij daar wel eens ervaringen mee uh, hebt met Engelsen. Met Engelsen? Met Engelse toeristen, als je ergens op vakantie bent. Ja, maar, dat, maar dat, dat is denk ik ook het probleem, Martijn, waardoor dan die verkeerde beeldvorming ontstaat. Omdat je dan naar een bepaald vakantieoord gaat en dan, dan zijn dan nou, bijvoorbeeld Engelsen of uh, er zijn bijvoorbeeld mensen uit Polen of Rusland. En juist denk ik in bepaalde oorden dan komen juist ook groepen op af, waardoor je ook denk ik dan een ja, soort gaat generaliseren. Dat je dan denkt, ja al die Amerikanen of al die Russen, ja. ze drinken allemaal veel, dit en dat. Ja, daar kan ik ook wel eens een mooi, voor, mooi voorbeeld. Ik was met mijn Tsjechische vriendin was ik een aantal jaren geleden in Turkije. En toen waren er een groep mensen uit Amsterdam... die hadden hele grote voordelen aan Russen. Want het stikt daar ook van de Russen. En die zei en het en vrouwtje, een van die vrouwtjes, die ging zelfs zo ver... die zei van, ja, alle Russische vrouwen zijn hoeren. Maar hoe komt dat nou? Die Russische vrouwen, die zien er over het algemeen... Een, vrij goed uit, allemaal een mooi slank figuurtje en die mannen, die Nederlandse mannen die daar met een vrouw op vakantie komen die kijken allemaal stiekem naar die Russische vrouwtjes nee. en, die, en, en die Nederlandse vrouwen zijn natuurlijk heel jaloers en ik ben toen zo kwaad geworden, hè? want ik, mijn vriendin die, die spreekt het Russisch want die komt nog uit de communistische uh, tijd, uh, heeft ze op school gezeten in Tsjechië, heeft ze Russisch gehad en ik, uh, mijn vriendin kon het goed met die Russen vinden, want die sprak Russisch met die mensen, die mensen komen daar ook om, om hun vakantie ja. te vieren. Maar goed. Het enige is dat ze wel uh, een beetje uh, af en toe in die all-inclusive resort uh, een beetje onbeschoft doen met veel eten opscheppen en dan uh, niet ja. opeten. Maar dat, ik, ik denk dat we ons Nederlanders ja. dan ook niet moeten vergeten hoor, want die kunnen er ook wat van. Ja, ja, dat klopt. Maar die Engelsen, dat, dat, dat, dat vind ik wel als sociaal volk, hoor. Dat vind ik... Eh, daarom, als wij dan een vakantie boeken, boeken wij het liefst een vakantie dat we vanuit vlak over de grens in Duitsland vliegen. Want dan nee, zitten wij met allemaal je niet in het Duitsers ja. in het hotel. En die Duitsers, daar vind ik eigenlijk de meest ideale mensen om mee op vakantie in een hotel te zitten. Ja. Nou, dat... dat zijn de meest nette, ja. schaafde, rustigste mensen die je kan... Eh, Eigenlijk. Dat mag jij zeker vinden, Martijn. In ieder geval hebben we nu nou, bijna alle Europese landen wel even, even gehad. Ik hebben... nog één dingetje vragen, heel klein dingetje vragen. Een heel klein dingetje dan? Ja, ik hoorde net iets over Groningen. Hè. Ik heb ooit een documentaire gezien over Groningen. Dat daar nog mensen wonen uh, die uh, de communistische uh, ideeën, uh, die zeg wat, sympathie hebben voor, voor het communisme. In een positieve zin, zeg maar. Die, die, die, die dus uh, het, posit het communistische gedachtegoed uh, uh, dat ze dat, dat uh, nastreven, zeg maar, of daar, dat ze terug zou willen hebben. Hoe komt dat eigenlijk dat, die, dat je daar in Noordoost-Groningen nog veel van die communisten hebt wonen? Die, uh, want ik heb daar ook een documentaire over gezien. Ik heb werkelijk waar geen idee, maar misschien wordt het in de documentaire ook nog verteld aan het einde. Dat zou zomaar kunnen. Ja, maar daar schijnen nog mensen te wonen... die vroeger dan in Nederland op communistische partijen hebben gestemd... D dat... en die daar nog sympathie ja. voor uh, hebben, zeg maar, voor ja. het communisme. Ja, het zou goed kunnen. Ik heb geen idee, Martijn. Ja. Ik, ja. Wil geval, ik wil in ja. ieder geval bedanken voor je belletje. Oké. Okay. En werk eh, ze nog. nacht. Ja, Oké, okay. goeienacht. Houdoe. We gaan naar muziek van Alan Clark samen met Diane Birch. Dit is Too Soon To End.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 Clark, samen met Diane Birds. En Too Soon to End in de Nacht op 1. Waar we het onderwerp beëindigen over de vooroordelen. Nou, er zijn in ieder geval deze nacht ook al een aantal vooroordelen weggenomen. Dus dat was al wel, wel erg leuk om te horen. Bijvoorbeeld de voordelen over Groningen, maar bijvoorbeeld ook over oudere werknemers. Dat was eigenlijk de aanleiding ook van het gesprek deze nacht. En wilt u dat allemaal nog eens terugluisteren? Dat kan dan via de website eo.nl/slash denachtop 1. Volgend uur veel muziek, onder andere van Billy Joel. Maar nu eerst gaan we dit uur eruit met Rita Coolidge. Dit is All Time High.